Je je programma zonder, uh, zonder jingles. Maar in ieder geval met, uh, met Victoria, hallo. Hoi. <laughs> Leuk dat je het bent. Ja, dat was zomaar even spontaan hè? Ja, dat ging zomaar eventjes uh, tussendoor. Van harte welkom, het is vrijdagavond. Dit is jouw weekend starter tot de klok van 9 uur. Daarna Darwin en Sony Show. En dit is Tiesto en Rital Industry. De binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. Geen disco voor op jouw Radio 5 Leen. Deze ja, vrijdagavond eigenlijk wel een beetje een, een... een klein beetje een triest vrijdagavondje. Tenminste, als mijn... Zo, daar is die. We moeten wel de goede knopjes in blijven drukken. Ja, anders gaat het niet goed. Dat gaat niet echt goed in Oostenrijk. Nee. In, in Leg samen, Ja, er was een klein lawine-ongelukje, ski-ongelukje. Met uh, onze eigen Prins Frizo. En het schijnt dat uh, een Oostenrijkse krant uh, al hessendoot uh, had gemeld. Ja. Ja, en dat uh, is niet echt leuk om te horen. Ook niet leuk om te, om, om te berichten. Maar ja, het, uh, het hoort dan helemaal bij het nieuws. Dus hoort het ook op de radio. Zoals ik al zei, uh, tot aan 9 uur uh, weekendstarter. Uh, weer uh, terug op, uh, op 5-1. Voor een paar keer. Ja. Yeah, Straks met de marathon is hij er ook weer. Dus een, uh... We hebben ook nog eens een keertje een uh, hele leuke uh, uh, uh, uh, ja, we het in, in het ziekenhuis. Heet dat een co-assistent en iedereen dat gewoon een sidekick. Zuidkick. <laughs> Heel erg leuk. Dus uh, we gaan er wat, wat van maken vanavond. Dat is nog maar afwachten of, er, of dat leuk is. <laughs> we maken er gewoon een gek huis van 14 minuten over de klok van 7 uur. En dit is de WemDo Project uit 2008. En King of My Castle. Must be the reason why I'm free in my trap, so Must be the reason why I'm king of my castle Must be Everybody needs somebody. Dat was een lekker dansplaatje. Ja, dat is wel een lekker dansplaatje. Eerlijk. Ja. Zeker weten. Hey. Wat heb ik straks op voor jou in Petto? Ik uh, heb een mashup voor je klaarstaan straks. In, de, in dit uur. En het volgende uur een kleine minimix van onze grote vriend Ben Librand. Tot de klok van 9 uur kan ik jou lekker vermaken met de allerbeste muziek in principe. Dit is Energy 52 en Café Del Mar.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 Radio 501 Daalveronder Donderdag, van smiddags 1 uur tot middernacht. Radio 501. De Donderdag, Radio 501. Hoi, ik ben Joni Aurik, ik ben 20 jaar en ik hou erg veel van korfbal, fotografie en film. Naast mijn marketingstudie heb ik nog tijd genoeg om mee te doen aan de Miss Wesseliesland verkiezing. En daar heb ik jouw hulp bij nodig. SMS. Miss Spazioni naar 4411. En help mij die finale in. Met jouw steun help je ook de Nadine Foundation. Dus. Miss Spazioni naar 4411.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 2008. Guru Josh Infinity. Ja ik denk ik ga het maar eens even staan proberen. Ja. Keer wat anders. Ja, dan kunnen we elkaar tenminste recht aankijken. Ja. Hey Adriaan, ja. ga je nog een beetje carnaval vieren dit weekend of niet? Uh, Nee, niet echt. Nee, nou, dat doen ze hier niet echt aan in Noord-Holland. Nee, uh, nee. Carnaval is, uh, is echt uh, iets uh, voor onze uh, ja, zuidenburen ja. en uh, mensen die in het zuiden wonen. Ja, inderdaad. En uh, ja, uh, zwaag heb hier dan wel, uh, wel wat. Dat is dan uh, de, de, ja, de optocht. Ja, top optocht voor uh, Noord-Hollandse begrippen moet ja, ik zeggen. Ja, ja. ja ik, uh, ik ben daar zelf nog nooit geweest. Nee? nee. Nou, dat is echt de aanrader. Ja, ik, vind het, ik, vind, ik heb niks met carnaval. Jij wel? Ja. ja. Ja, jij wel natuurlijk. jij ja, ik kom zelf uit Brabant. Ja. Ja. Dat kun je toch wel zien of niet? Nou, niet zien, wel een beetje horen. Oh. Maar, oh. maar dat is helemaal niet erg. Dus jij gaat ons, uh, ons verblijden uh, op de zaterdagavond uh, straks misschien? Ja, nou ja, ik, uh, ik ben nog helemaal in leren. Ik wil nog even de techniek goed onder controle krijgen. En uh, een beetje presenteren onder de knie ook krijgen. En uh, ja, daarom ben ik heel blij dat ik... Uh, jou mag helpen hier. En dat je me een beetje wijst hoe het allemaal gaat. Nou, dat is uh, fijn om te horen. En, ja. uh, ik ja. hoop dat je er wel wat van, van opsteekt. Jawel. Ik, denk het wel. ik ben alweer wat wijzer geworden. Dus, uh, Kijk aan. Ja. Even terug in de tijd samen met Felix. Don't you want me. Daar ga ik geen antwoord op krijgen. <laughs> don't you want me. Don't you want me. Don't you want me, don't you want me. Girl, them broke up on the floor, from you don't wanna work with my farmer Come here, the don't wanna man, we can't turn you on, girl, Make I see you when they're my ya. Can't stand for the long, not nah. eat no nah, yam, no nah. steam fish, no nah, nah. green banana But down in Jamaica, we give it to you hot like a sauna Well, um on the way this time, cold, I wanna be keeping you warm I got the right temperature for shelter you from the start Bijna 5 minuten voor de klok van 8 uur en een mashup tussen Sean paul en Snap. Temperature is a dancer. En straks in het volgende uur nog een, een mini mix voor je van onze grote vriend Ben Liebrand. Dus, uh, dat ja, moet. die heeft, die heeft een mooie mixen gemaakt, vind ik hoor. Absoluut, dat blijft, uh, dat blijft de master mixen. Zeker weten. We nou, gaan even een paar trommeltjes luisteren. Vind ik wel leuk. Kom maar op.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 Of aan de collectant. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 op donderdag. Volgens middags 1 uur op middernacht op Radio 501. Davel van de donderdag Radio 501. Droom jij van een carrière op de radio.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 Met jouw steun help je ook de Nadine Foundation. Dus, mis Joni naar 4411. Help mij en de Nadine Foundation. Live vanuit de binnenstad van Hoorn. Dit is Radio 501. Dit is deze week de Radio 501. Een Live voor je hoofd. Als je de plaat voor je hoofd maatje Cape Man En zij hadden het over science Straks tussen de klok van 9 En uh, volgens mij 12 uur uh, Bij de belhamels van 5-1 Arwin en Johnny Wordt er weer een nieuwe bekend gemaakt uh, Ik kan niet wachten Ik ook niet Ik ben Ik heel was. benieuwd wat de plaat voor je hoofd ja. Deze week zal zijn. Ik zou het niet weten nee. Ze houden het echt tot op het laatste moment Houden ze het geheim, echt waar Zometeen even een verzoekje aangevraagd via de Bubble Box. Sessum of Down, dadelijk. Ja, er was er wel tussen, hè? Jawel hoor. Ja. Dit is DJ Rebel and Never Alone. Specieelijk op van, uh, volgens mij, van Two Brothers on the Fourth Floor, Never Alone. En dit was DJ Rebel. Speciaal op verzoek, of tenminste op verzoek, een, een verzoekje vanaf de... de, de Bababox. Ja, de babababox, ja. Van Huub. Hoop. Oh, Huubie. Huup, Huup. onze Huub. hang op. Ik weet het niet, Huup. Oh, hij oh. heet Huup. Nou, Huub, uh, hier, uh, hier is-ie. Ja. Over onbezwaar gesproken, hè? Nou, als je nou nog niet wakker bent, dan weet ik het niet meer. Hé, hey Adriaan, heel even wat anders. Ja. Morgen. Ja. Morgen de begrafenis van Whitney Houston. Ja, dat klopt. Ja. Ik heb gehoord dat het op internet wordt uitgezonden. En ja, het is allemaal heel vreselijk wat er is gebeurd met Whitney Houston. Ja, absoluut. Ja. ja absoluut. Op een hele tragische en trieste manier aan het einde van haar leven gekomen door te verdrinken in een badkuip. Ja. En uh, laat ik nou uh, wat, uh, wat hebben klaarstaan van Wit Houston. Echt waar? Ja, echt waar. Ja, en, nou. uh, ja, het is best wel uh, emotioneel en zo heet het nummer ook. Zo so emotional. Nou, kom like maar. Hmm. I just do. We gaan later op jouw vrijdagavond dus uh, Ja, laat zijn we laten morgen om 7 uur volgens mij. Ja. Heel een hele rare tijd voor mij. <lacht> <lacht> Normaal gesproken begin ik pas op 12 uur. Morgen. Smiddags. <lacht> hey Adriaan. Ja. Ga je nog stappen dit weekend of niet? Nee, nee, nee, nee daar ben ik thuis voor. Oh, daar ben je niet. Ja, daar ben ik thuis voor. Laten we dat maar niet doen. Mm, jammer. Kom ik weer, heel, uh, kom ik weer gewoon een heel raar thuis en zo. Ik en, uh, vind, uh, vind mijn vrouw niet leuk. Oh. Doet je vrouw niet dat stappen dan? Nee, nee, nee. nee oh, maar, maar nee. jammer. Je ja. wel een hele heerlijk, gezellige vrouw. Jawel, jawel. Dat ja. wel hoor. Maar uh, ja, kleintje erbij, dan krijg je dat. Hè? Dan, ja. Uh, Ga je prioriteiten stellen dus ja. ook. Ja ja. ja, ja, ja. En dit is het enige wat ik nog een beetje aan, uh, aan uitgaan mag doen. <laughs> nou, dat zal nee, toch gewoon nee, meevallen. Ja, het valt, ja ik wou zeggen. Dat valt heel erg mee. Ja. Dat valt echt mee. <laughs> ah, lopen we met mijn vrouw af te zeiken, zeg. <laughs> Nou, dat doe je nee, toch niet? Nee, hoor. nee, Zal ik nooit doen. Zal ik echt nooit doen. Maar, uh, ja, maar wat, wat ging je vroeger eigenlijk uh, doen? Wel eens, met, als je ging stappen, zeg maar? Nou ja, uh, wat ik vroeger ging doen, ik, uh, ik was 18, toen werkte ik al in een discotheek. In de plaatselijke discotheek. En daar ben ik eigenlijk niet meer uitgerold. <laughs> en wat voor muziek draaide je eigenlijk? Dit oh, soort muziek? Wat je nu ja, draait? Of eigenlijk, ja, dit van alles, zo... eigenlijk van alles? Eigenlijk ja? van alles. En dat, uh, dat is eigenlijk een beetje doorgelopen naar, uh, naar de dance uh, ja. scene, zeg maar. Ja. En uh, zit ik tussen 12 en 2 op een zondagmiddag met, uh, met de classics. Ja, hele gave muziek. Ja, ja heel leuk, heel Edies, leuk ook. Ja. Ja. Ja. En ja daar hou ik ook van. Dit is eigenlijk het programma waar ik mee begon bij Fijalend, met uh, weekend startup. Ja, maar waarom ben je eigenlijk overgegaan naar de classics? Uh, dat, dat, uh, ik kon het niet meer combineren met mijn werk. Nee. En uh, toen ben ik er een tijdje tussenuit geweest en toen op de zondag weer teruggekomen met, uh, met Fijal Classics. Ja, het kwam even beter uit. Zo. Dat kwam ja. even beter uit, ja. maar dit kriebelt toch ook alweer hoor. Ja, dat snap ik. Maar, maar dat kriebelt toch ook alweer. Nee, net hoorde je Ralvero met Wicked en daarvoor, ja, uh, heel triest, uh, Whitney Houston met ja. So Emotional. Ze zal altijd bij ons blijven. Absoluut. En ik heb een, uh, ja, een lekkere mix klaarstaan van Ben Liebland, onze oh, master mixer. Kan niet wachten. Ook weer een beetje een <laughs> classic van uh, Gloria Estefan. Harry bonjour. The music getting stronger Don't you fight it till you try to do that song Shake your body baby, do that conga No you can't control yourself any longer Feel the rhythm of the music getting stronger Don't you fight it, baby, try to do that conga Come on shake your body baby, do that conga No you can't control yourself any longer Feel the rhythm of the music getting stronger Don't you fight it, baby, try to do that conga vịtongue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 Rijbanda, Banda. Dat was het... Uh, uh, <laughs> Dat was de artiest. Voor de rest waag ik me er niet aan. Nee, nee, nee. <laughs> Zo jammer. Tong. Ik blijf het zeggen jammer. <laughs> je breekt gewoon je tong. <laughs> het is vrijdagavond. Het is bijna weekend. Nou, ik kan niet wachten. Hoppakee. <laughs> Straks is is, uh, Ja, absoluut. Zeker is, uh, ja? ja, ik wil zeker dadelijk met uh, Armin en Shunny show. Uh, stil maar knollen. Nee. Ik heb ze nog niet gezien en ook nog niet geroken. Nee, dus, nou. uh, Wat blijven ze nou? Ik weet het niet. Hier is fake blood and I think I like it. Jawel. Fake blood en oh, I think I like it. I like it. <laughs> oh, ik krijg voor voor die flashbacks, echt maar. <laughs> nou, we hebben een hele leuke visite nu in de huis. En dat is onze Charlotte. En die kwam op een ontzettend leuk idee. Ja, toch wel? Ja, nou ja, ik vond het wel heel, heel leuk. Ik weet niet uh, of, of uh, de rest dat ook leuk zal vinden natuurlijk. Maar uh, ja, de great pretenders. Ja, dat is niet, uh, niet omheen te komen natuurlijk. Nee nee, nee, nee, nee. Je kunt het altijd in de groep gooien, zou ik zeggen. Ja, en, uh, inderdaad. Nou, Charlotte heeft dat al <laughs> gedaan. Die zegt van, ik pleur het gewoon eventjes hier op de desk. Alsjeblieft, zoek het uit. <laughs> maar uh, ja, iedereen vraagt zich natuurlijk af, uh, waar gaat het in de hemelsnaam over? Nou, waar gaat het over? Vertel het eens even. Nou, waar gaat het over? Nou ja, het is de bedoeling inderdaad dat ik op zaterdagavond uh, mijn, uh, mijn uh, dansprogramma uh, ja, ga presenteren. Ja. En uh, nou ja, de, de klik tussen Adriaan en Victoria, dat, uh, dat zit er dat, wel. Dat, en, dat uh, zit wel Ja, dat zit wel snor. Uh, uh. En uh, toen zei Charlotte van, nou, oh, is het geen idee dat jullie samen wat, uh, wat gaan presenteren? Nou, ja... Ja, dus zij kwamen toen op het idee van, nou, oh, de great pretenders. Nou ja, nou doen we niet alsof, want het nee. is echt zo. <laughs> dus, link, uh, qua lengte wel, ja. We qua lengte wel. Uh, we, we kunnen elkaar in, in ieder geval ja. uh, in, de oog in de ogen kijken. <laughs> <laughs> Dat is, uh, is niet omheen te komen, nee. Maar, uh, maar ja, we gaan het uh, even overleggen. Ja, we gooien het gewoon zo meteen in de groep. Ja. 10 minuten over de klok van half negen en uh, ja, we, we zitten eigenlijk met weekendstarter in onze, onze maag. Ja, en Johnny is net uh, binnengekomen. Johnny is net binnengerold en uh, ja. ik rook hem eigenlijk voor de poort al. <laughs> dus, wat was het dat? Ja, dat oh. was Johnny. Daar kom je gewoon niet omheen. Daar kom je echt niet omheen. Ook niet. Dus straks dan uh, tussen 9 en 12 de Arwin en Johnny show en, uh, met uh, ja, hun eigen dingetje en uh, ook natuurlijk uh, de nieuwe plaat voor je hoofd. Dat is wel erg leuk. Dan wil ik wat instarten. Ja? En dan doe ik gewoon de schuif niet omhoog. Ik... Oh, Adriaan. Zo fout. Zo Moet ik het fout. even overnemen van je? Nou, ik, ik, ik, uh, ik ga gewoon nog een keer proberen. Oké, okay. nou, huppakee. I'm man. Is Radio 501.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 FIFA la noche FIFA los DJ what the fuck FIFA la fiesta FIFA la noche FIFA los DJ what the fuck FIFA la fiesta FIFA la fiesta sta FIFA la fiesta FIFA la fiesta FIFA la FIFA la FIFA I was leaving. so I call my friend Johnny, La gente está muy locca. fuck? Er is wel lekker nummer tjel, als je het op de radio hoort met kleine kinderen. <laughs> Johnny, ja, leuk, dus La gente me esta muy no? Het zijn net apen, zeg oh, oh, oh, oh, Apen, alles na. Nou. Apen en papegaaien. Ja, absoluut. Zakt to wel. En Loka, people, daarvoor hoorde je Pleasurecraft en Carney. En Chucky en LMFAO en Let the Bass Kick. Miami, beats of zoiets. Of zoiets. Nog een kleine tien minuten, dan zijn de belhamels van Vijf weer aan de, aan de beurt. Onze eigen Arwin en Johnny. Maar ik wil nog wel even zeggen, Radio 501. Jouw radio, jouw muziek. Echte muziek. I'll stick around, too thick and too cannot deny, I've always been in I watch you stand, as a snowman I don't see Boxenvraag van Wie is die Bosnim? Nou, nou ja, dat ben ik. Victoria. Ik heb Adriaan uh, als sidekick uh, ondersteund. En uh, nou ja, ik hoop dat jullie het uh, heel erg naar jullie zin hebben gehad uh, met onze muziekkeuze. En, uh... Ik wel hoor. Ja. <laughs> ik wel. Mocht jullie wat meer willen weten over mij, mag altijd natuurlijk. De, als jullie gewoon een, uh, gewoon een leuke vraag hebben, en uh, dan ga ik gewoon daar heel leuk op in. En, uh, nou, Ik heb het ontzettend aan mijn zin gehad uh, deze twee uurtjes. Jij, Adriaan? Ja, ja, absoluut. Ja. Voor herhaling vatbaar. Ja, vind ik ook. Ja. <laughs> Dit was de Weekendstarter van vrijdagavond. Straks met de marathon komen wij nog een keertje terug met het programma Weekendstarter op de zaterdagavond. Zometeen tijd voor de belhamels van Five Line, Arwin en Johnny met de Arwin en Johnny Show. Daar ben ik heel benieuwd wat ze ervan gaan maken vanavond. Ja, ik ook. Laat het nog even hangen. En zeker naar de plaats van Joof. Ja, dat is een dingetje. Mijn goede zondagmiddag weer tussen 12 en 2 met Five Line Classics. En tot die tijd El Quapo en Glockwise. Daarna DJ Tiesto en Traffic. ...vanuit de binnenstad van Hoorn. Dit is Radio 501.